Bij deze aflevering Eindtijd en profetie en Israël. Vandaar staat de geestelijke terugkeer van uh, het volk Israël in uh, het teken van deze uitzending. Jan, hartelijk welkom. Wat is de betekenis, de geestelijke betekenis van het terugkomen van Gods volk naar Israël? Kijk, de geestelijke betekenis is heel duidelijk. God wil uiteindelijk de wereld weer onder zijn heerschappij brengen. Dat is het beste voor de wereld, dat is het beste voor het heelal, dat is het beste voor iedereen. Ja. Want God heeft het geschapen en God is een goede God. Ja. En zijn bedoelingen zijn goed en zijn plannen zijn goed. Maar hij heeft nu eenmaal de mens gekozen om deze wereld te beheren. Ja. Adam is dat begonnen. Hij heeft nu eenmaal het volk Israël gekozen om zijn volk te zijn, ja. om zijn wil te doen. Ja. Nou, Israël is drie keer op weg naar Canaan gegaan. Drie keer. Ja. De eerste keer uit Egypte. Dat ja. was de uitocht uit Egypte, dat is ongeveer 3.500 jaar geleden gebeurd. Ja. Dat is begonnen waarschijnlijk toen Jozef uh, daar in Egypte heersen was. Ja, maar ze hebben zo'n 400 jaar nog in Egypte gezeten. Dus daarna nog, ja. Ja, ja, ja en ja. Vier, bijna 400 jaar ja. onder druk. Ja. Want toen Jozef dood was... Ja, toen begon het. Toen begon de onderdrukking. Ja. En ze moesten 400 jaar wachten Precies. voordat het land Kanaan zo goddeloos was geworden, dat God ze kon zeggen, nou, nou is het afgelopen met jullie. Ja, maar hoe, uh, waarom duurde dat 400 jaar? Vanwege Gods geduld. Nou ja. maar waarom duurt het al 2000 jaar? Vanwege Gods geduld. God heeft ongelooflijk veel geduld. Ik ben verbaasd en verbijsterd soms als ik nadenk over Gods geduld, ook met ons volk en ons land. Ja. En ook met mij. Ja. Geluk, niet. Gelukkig, geluk, nou, gelukkig heeft hij ook geduld met mij. <laughs> ja. Maar goed, toen Israël uit Egypte trok, toen waren daar allerlei tegenstanders. Ja. Dat is het eerste. Farao, die Israël niet wilde laten gaan, die Israël de, de zee wilde drijven. En hoe is het met Farao afgelopen? Heel slecht. Ja. Toen kwamen de, de Amalekieten, die Israël aanvielen, die werden... Verdeugd, verslagen, op een verschrikkelijke manier. Wat, wat was de rol van die Amalekieten? Nou die Amalekieten toen Israël net uit Egypte kwamen, mm -hmm. die hebben heel sneaky, hebben die uh, Israël overvallen. Uh, vooral de achterhoede waar wat zwakkere mensen liepen, wat ja. mensen wat ouderen vandaag dagen liepen enzovoort enzovoort. En die, uh, uh, daarom is God zeer vertoond nog steeds op die Amalekieten. En uh, nog steeds zijn er allemaal kieten die daar rondlopen. Ja. En dan waren de volken van Canaan die zich verzetten. Altijd wat wat, wat er, was Canaan in die periode? Dat was uh, voornamelijk het gebied ten westen van de Jordaan. Dat is. Uh, wat, je, wat je nu als Israël ziet. Zouden... Wat, uh, wat men dan spottend noemt Groot-Israël. Ja, ja. Maar ja. het is natuurlijk een, een piepklein landje, is het ja. nog kleiner dan Nederland. Okay. Maar dat was Canaan, dat was het beloofde ja. land. Met een stuk, aan de andere kant van de Jordaan nog, waar uh, een, pa een paar stammen nog gingen wonen. Mm -hmm, ja. En een stuk van Syrië en Jordanië, de Golan, hoort er ook in elk geval bij, daar okay. woonden ze ook. Maar goed, daar dat, ging waar, dat waren de tegenstanders. Waren tegenstanders. Die, had, had Israël in die tijd ook vrienden? Er waren ook vrienden. Heel merkwaardig, en ze hadden een vriendin. En dat was een hoer. En dat was Raghab. Ja. En wat was het opvallende van Raghab? Dat heel interessant is dat dat was het opvallende van rachab was een zeer gelovig mens ja oké dat voor elkaar ja want ze zei tegen die twee toen kwamen de twee spionnen en ze had daar een soort herberg op ja, de muur tot. van jericho ja en nou, daar gaf ze allerlei service. ook uh, laat ik zeggen seksuele service aan de klanten mm -hmm. en maar wat zei ze tegen die twee spionnen die ze dus ging verbergen ze zei we zijn allemaal doosbenauwd benauwd voor jullie Israëlieten. want we hebben gehoord hoe wat God in Egypte had gedaan. Dat was al 40 jaar van tevoren, maar de hele wereld had ervan gehoord. Ja. We waren doodsbenauwd. Ja, zegt Rahab, en ze zijn allemaal doodsbenauwd. En we weten dat God jullie, via Mozes, jullie dit land beloofd heeft. Dus het was een gelovig mens. En ze handelde op de geloof. Ze verborg die twee spionnen. Ze gaf Israël daardoor nieuwe moed. En ze werd met haar hele familie gered. Ja, precies. Dus Ongelooflijk. Was er nog eentje. Heel interessant. Dat was... Waren de Kenieten. Daar heb je waarschijnlijk nooit van gehoord. Ja, daar heb ik wel van gehoord, maar het, ik heb ze zo niet zozeer herkend als Ach, vrienden van Israël. Nou, die Kenieten, dat, waren, uh, dat was de stam, een nomadenstam, een vrij ruige, maar nomadenstam, die daar in de Sine-Iron zwierf. Ja. En de priester daarvan, die al die afgoden te vriend moest houden, dat was de schoonvader van, Joze van Mozes. Hij kwam dus uit Egypte, moest hij vluchten, Mozes. Ja. En kwam toen in de woestijn terecht. Ja. En kwam toen daar bij zijn schoonvader. Ja. En die schoonvader die had de moed om een Jood te verbergen. Hij ja. is dus moed voor nodig in de oorlog, ook in de toekomst. Ja, ook. En hij werd enorm gezegend, want hij had zeven dochters. En een van die dochters kon hij toen op een fatsoenlijke manier kwijt, want die trouwde met Mozes. Het ja. eerste zegen al. Nou, toen Mozes Israël ging bevrijden in Egypte, toen nam hij zijn vrouw en kinderen mee. Mm -hmm. Naar twee zonen. Maar toen het te, te heet werd onder zijn voeten daar in Egypte. Heeft hij zijn vrouw en twee kinderen teruggestuurd. Ja. En toen heeft hij... Uh, uh, toen heeft hij... Uh, Jetro heette die man. Ja. Die heeft hij uh, teruggelaten. Ha, die heeft die kinderen teruggebracht. En die Jetro die kwam Mozes op een gegeven moment bezoeken. En dan lezen we in Exodus 18... Toen Jetro hoorde wat God allemaal gedaan had voor Mozes en voor Israël. Toen nam Jetro, de schoonvader van Mozes, Zipporah zijn vrouw en die twee zonen terug. De ene heette Gersom en de andere heette Eliezer. Hij bracht ze netjes terug. Ja. En wat zei Jetro tegen Mozes? Hij zei dit, vers 9. Jetro verheugde zich over het goede dat de Heer aan Israël gedaan had. Hij was de blij mee. Verheugen wij ons ja. over het goede? Verheugde kerk zich. De, kerk heeft, de wereldraad van kerken bijvoorbeeld, heeft alleen maar kritiek op Israël. Uh, mm -hmm. Allemaal zeverige, oneerlijke, unfaire kritiek van de kerken. Hm. Maar Jetro die verheugde zich over het goede wat de Heer had gedaan. En Jethro zei, vers 10, Geprezen zij de Heer die u uit gered heeft uit de macht van de Egyptenaren en de Farao. En, en toen werd hij bekeerd. is maar. Nu weet ik, nu dat... Weet ik dat de Heer groot is en alle goden. Ja. Hij had de hele tent vol afgoden, want die moest hij te vriend houden. Ja, als precies. kleine zwervende nomadenstam. Die heeft hij toen, later toen hij terugging, heeft hij de tent uitgegooid ja. en is de Heer de God van Israël gaan dienen. En hij kreeg deel aan Israël, want in vers 12 lezen we dat ze een maaltijd voor het aangezicht van God mochten houden met Jeeteraad. Ja. En toen is hij teruggegaan en heeft zijn stam bekeerd. Maar dat is nog ja. interessanter. Mozes had een zwager en die heette Hobab. Hobab? Hobab, ja, dat ja. betekent uh, geliefde van God. Mm -hmm. Jetro betekent... Dat was dus een broer van zijn vrouw. Ja, een broer aan. van zijn vrouw, ja. Dus dat was ook een kuniet. Dat ja. was ook een kuniet, ja. En dat was ook een stamoudste. Ja. En Mozes die zei tegen uh, Hobab, hij zegt, joh, ga jij nou mee met ons, met je familie? Ga nou mee, joh. Ja. Want we hebben jullie hulp nodig, want wij hebben altijd als slaven in Egypte gezeten. Ja. En wij weten niet hoe we overleven moeten in de woestijn. Ja. En jullie zijn dat gewend als ja, zij nomaden. Ja, ja. Zij waren nomaden. Ja, zij ja. waren nomaden. Nou, die hopab is meegetrokken. Ja. naar de woestijn, met die kenieten. En die is toen later, toen ze Kanaan veroverd hebben, hebben die kenieten een deel gekregen onder de stam Juda. Okay. En nog later, nog vele eeuwen later, leven ze in de kronieken dat de kenieten topfuncties in Israël vervulden. En, en, en, en op een ander moment, toen koning Saul, heb je wel van gehoord, mm -hmm. de eerste koning, ja. toen hij de Amalekieten wilde uitmoorden, en dat moesten, want dat er waren problemen geweest, ja. toen hij de Amalekieten wilde, uh, verover, uh, wilde uh, verslaan, mm -hmm. toen zaten daar kenieten onder. Ja, ja. En toen heeft hij een boodschap naar de kenieten gestuurd. Jullie hebben een paar honderd jaar geleden mijn, uh, mijn volk geholpen, maakt dat je wegkomt, want wij gaan niet allemaal verstaan. verslaan. Ah, okay. ja, ja. God zegen, voor wie Israël zegen, Duurt. gaat eeuwen, eeuwen, eeuwen door. God vergeet ja. niets. Het ja, ja. mooie is dat? Dus als je, als je uh, Israël zegent op de een of andere manier... Dan word je gezegend. Dan word je gezegend. maar dat, dat kan ook... Uh, zeg maar. Uh, in, kan geslachten later, later kan is, dat, uh, Ik zie het uh, tijdens mijn seminars ook zo vaak. Komt er iemand naar me toe en die zegt... Ja, we zijn altijd voor Israël geweest. Want mijn opa en oma, of mijn vader en moeder, hebben in de oorlog Joden verborgen. Ja, precies. Ja. Zie je zo vaak, God ja. ziet dat. Ja. Ja. Nog een stad, was Gideon, ja. die maakte door een list, dat was een stad in Canaan, maakte die vrede met Israël. En er was nog een klein stadje bij Gideon, weet niemand. Er was een klein stadje bij Gideon, dat heette Kirjat Jearim. Mm -hmm. Een heel klein stadje was dat. En, en die deden ook mee met dat vredesverdrag met Israël. En eeuwen later, wat heeft er in Kiryat-Iriarim gestaan? Jaren, jaren, tientallen jaren. De Ark van het Verbond. Van, ja. De Ark van het ja, Verbond. Ja, ja, en zo zijn die mensen ook gezegend. Ja, ja. ja. Maar wat, wat was het plan van God? Ja, voor, voor Israël. Voor nou, Israël in die eerste tocht. In die eerste terug. Ja, duidelijk. God die heeft Israël toen op de berg Sinai zijn Torah, zijn wetten gegeven. Ja, ja. Dat, de tien geboden. Mozes, ja. de berg op. Ja, ja, die kreeg die tien geboden. Ja. De bedoeling van God was dat Israël in het land Kanaan die tien geboden zou volgen ja. en al zijn wetten. En dat God ze dan machtig zou zegenen. En dat ze dan, zoals in Deuteronomium staat, een hoofd over de volken zouden worden. En dat heel de aarde weer Gods geboden zouden volgen. Ja, ja dat is natuurlijk op zich al een probleem. Hoezo? Politiek gezien. Ja, politiek dat, natuurlijk. Dat, dat Israël het hoofd van de volkeren zou worden. En dat is natuurlijk waarom, uh, je kunt je afvragen van waarom is Israël nou altijd de klos? Maar dat heeft natuurlijk daar ook mee te maken. Omdat die volk dat niet willen. De volken willen zelf regeren. Israël is de knecht van God. Ja. En ik heb je dat verhaal wel eens verteld van mij als schoolmeester. Wij ja. ko ko ko koos ja, altijd een knechtje uit. Ja, ja, en ja. die volbracht ja. mijn opdrachten, ja. als het goed was. Ja. En als het knechtje een hekel had aan mij, reageerden ze dat af. Op het knechtje van de heer, die sloegen ze elkaar op het schoolplein. Ja. En Israël is, is nou, de knecht van God. Ja. En Israël moet Gods geboden volvoeren. Maar dat is toen mislukt. Maar God blijft bij zijn plan. Ja. Want Paulus die zegt in Romeinen 11, de genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk. Ja. Ja. God heeft nu eenmaal Israël geroepen en heeft ze nu eenmaal de wet gegeven, de Torah gegeven. Ja. En daar heeft God geen spijt van. Hij gaat door met zijn plan. Hmm. Toen kwamen ze. Door het afgoderij kwamen ze in de Babylonische ballingschap terecht. Ja, want hoe lang uh, hebben ze dan in het beloofde land verkeerd eigenlijk? Uh, even kijken, 500, 600, een jaar of 700, 800. Zijn ze in het beloofde land geweest? Ja. En dan is, is het knechtje van God uh, toch niet meer het, kin, het knechtje gebleken? Ja, het is, het is altijd knechtje gebleven, maar ja, dat knechtje dat heeft het even verbruikt. Ja. En werd even op een zijspoor gezet in, uh, in Babel. En in de Assyrische ballingschap. Ja. Toen, zo, o, nu ongeveer 2500 jaar geleden. Mm -hmm. Toen kwam Israël terug uit de Babylonische ballingschap. Nou, hoe het? We hadden dus de eerste keer Mozes als, als, als leider. Omdat ja, volk, ja. Dat weet Joshua later. Die bracht ze dan concreet in het beloofde land. Wie, wie is dan, zeg maar... De, de tweede, uh, in die tweede tocht. Dat waren Ezra, lees we in de Bijbel, ja. en Nehemia. Oké. Okay. en een, een vorst, goed perspectief te zeggen. een nakomeling ja. van David, die heette Zerebabel. Ja. Dat waren dus de mannen die dus ja. uit Babylon uh, terugkeerden. Terugkeerde. Een, een, een, een, een klein ja. deel van het Joodse volk. Ja. En er waren profeten die daar profeteren. Het waren de laatste drie profeten uit het zogenaamde Oude Testament. ...dat waren Haggai, Zachariah. En Maljachi. Ja. die profiteerde in die tijd. Ja. Ook okay. toen waren de Arabieren, vijanden, Arabieren en vreemdelingen in Israël die zich daartegen verzetten. Dus, dus toen waren er ook vijanden. Ja, de uh, geschiedenis nou, goed, in, in wezen lees je eigenlijk zodra ja. Nehemia probeert uh, die muren te herstellen rondom... Uh, ja, de hele dan, geschiedenis van Nehemia. Dan, ja, ja. dan lees je door de hele geschiedenis van Nehemia hoe de volkeren daarbuiten proberen... Dat te ontmoedigen ja, ja. En, uh, en ongedaan te maken. Maar let er ook op. Dat is, ook intern in, in Israël was het natuurlijk af en toe bij. maar dat is, neem jij een schoolvoorbeeld van. Nou, ja. Hoe, uh, hoe elke keer de eerstkomende de, de stormen van buitenaf, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus dan maar dan ze, van binnenuit en ook. En dan komen ze ook van binnenuit. En ja, dat ja. is natuurlijk ook een les voor ons als gemeenten ja, ja. in Nederland. Hè, dat we op moeten letten dat soms de, de, zeg maar van buitenuit uh, ja, ja. allerlei toestanden komen op de gemeente. Maar dat het ook heel vaak van binnenuit gebeurt. Ja. Het ja, was dat, het, uh, tijdens Mozes ook. Wat een ja. opstanden zijn er toen niet geweest. Nee, precies. Ook van binnenuit. Ja. Ja. Nou, ja. Maar toen waren er ook vrienden. Ja, er waren er ook vrienden. Maar die waren de vrienden. Kores, wat was dat voor? Dat was uh, de wereldvorst van die tijd. Van Babylon? Uh, nee, dat van, was van, uh, van het Persische Rijk. Dus, dus uh, Babylon was Irak? Ba Babylon was Irak, dat was Amerika. En, en dat was Iran. Dat, dat was Iran. Dat is en, nu anders, hè? Dat zit nu wel wat anders, maar goed. Maar die zegen waar je het net over had, is dus niet doorgegaan. Mm. <laughs> uiteindelijk, ja. uiteindelijk is Iran is, uh, geen vriendje meer, is een vijand geworden. Het was Kores en, en, en, en Darius en nog wat van die ja, vorsten, ja. die Israël steunde, die ja, de absoluut, tempelbouw steunde. Ja, als je die verhalen leest. Ja, ja. Maar goed, kijk, die zegen verdwijnt weer als, uh, als op een gegeven moment die volken zich tegen Israël verzetten. Ja, maar daar is dus een hele omkering gekomen, want juist die vorsten is, daar is in een zaal, die, die, die, die als je kijkt hoe wat, wat, wat Nehemia allemaal meekreeg, hoe die vorst belangrijk was. O, ongelooflijk, ja, ja. Ongelooflijk wat, wat er allemaal, nee. uh, allemaal geregeld werd door uh, ja, een, een, een vorst die niks, niks met de niks God met van God uh, Met de God van Israël had. Nee, nee, nee. En, maar, maar God gebruikte die man wel om om ze maar, op, op de plek te krijgen. krijgen. Ja, ja, ja, precies. Maar dan, dan zie je dus dat daar dus eigenlijk in, in de eeuwen door een verschuiving heeft plaatsgevonden. Want de, de, waar zij heel erg het vriendje waren van Israël, is, is, is ja. Iran nu vijand. Een van, de, een van de oorzaken is natuurlijk de islam. Die, ja. die heerst in Irak en, uh, en ook in, in Perzië Ja. En die islam die is natuurlijk vrij fel naar voren gekomen, de islam. Ja, dat is pas in. Welk, welk woord jaar? Ja. 650, 660 ja. na Christus. Ja. Nou ja, maar dat duurt dan ook al zo'n jaar. Ja, precies. Maar is, ja, onder die... de Sja was het weer goed. Onder de Sjaar van Perzië. Maar toen is de fanatieke islam onder Gomeini, is toen, uh, heeft hij macht gegrepen daar. Ja. Omdat al die wereldmachten voelen aan dat God in deze tijd bezig is met Israël. Ja, ja. dus de scores uh, en, en de koningen van Wereldrijken waren de vrienden toen van Israël. Maar toen is Israël bijna ten gronde gegaan, omstreeks het jaar 170, 160 in die periode voor Christus. Want toen waren er in Israël, waren er mensen die met het Griekse wereldrijk meegingen, ja. de Griekse leiders. Ja. En, en, en toen is er een enorme verdrukking geweest, dat ja. lezen we in het boek Daniel. Ja. En dat lezen we in de apocryfe boeken, de niet-bijbelse boeken mm -hmm. van de Maccabeërs. Ja, ja. En dat is verschrikkelijk geweest. Dat waren dus Joodse... Um Geleerden, priesters. Een priestergeslacht was dat. Ja, ja. Matatias, dat was de toppriester. Ja. Want de besnijdenis was verboden. Onderricht te geven ja. in de Torah was verboden. Ja. Joodse feesten waren, alles was verboden. Maar goed, ook die verhalen van dat, dat bepaalde Joodse uh, belangrijke mensen... dus meegingen doen met, met, je noemt nu de Grieken... maar dat hoor je ook over het communisme. Dat daar ook in, in leidinggevende functies... Ja. Joodse mensen Daar komen gezeten. we nu straks voor deze tijd ook nog op terug. Okay. Als we nog even tijd hebben. Ja. Ja. Want toen zijn die Maccabeërs opgestaan. Ja. En die hebben notabene die Griekse, die Syrische legers verslagen met ja. een grote minderheid. Toen is de tempel mooi vervraaid, herbouwd. En toen ging God weer iets geestelijks doen. De eerste keer gaf hij het woord aan Israël. Mm -hmm. De Torah. Ja. De tweede keer kwam het levende woord. Daarvoor moest Israël terug. Omdat ja. de heer Jezus moest komen. Ja. En hij heeft het koninkrijk van God gebracht. Ja. Hij heeft de verzoening van de, de zonde teweeg gebracht. Uh -huh. Hij is opnieuw begonnen. Ja. En er ging, weer ging het die kant op. Want hij zegt tegen zijn volgelingen... Maakt, gaat heen, maakt alle volken... Tot mijn discipelen. Precies. Dat betekent, discipelen betekent navolgers. Dat ja. betekent mensen die gehoorzaam zijn aan de meester. Ja. Dus weer moest de hele aarde onderworpen worden... Aan God, aan de Messias, aan de Heer Jezus, ja. die voor ons het beeld van de levende God is. Ja. Dus, goed, dus die kerk die kreeg een prachtige eh, eh, opdracht. Toen gebeurde er nog iets merkwaardigs. Aanvankelijk was het alleen Israël die godsknecht was. En toen zijn wij als gelovigen uit de heide er ook bijgekomen in de Heer Jezus. Ja. Wij zijn er bijgekomen. Ja. Wij zijn niet in plaats van gekomen. Dat is dus een wezenlijk verschil geworden vanuit het Nieuwe Testament. Dat is een zeer belangrijke toevoeging aan ja. Gods heilsplan. Dat de gemeente in Gods plan ingebed is. Ja. Dat zijn gelovigen uit de heidenen. Ja. Die er dus bijgekomen zijn. Toen een Joodse vrouw, tante Rebecca de Graaf... Toen die nog voor de oorlog gedoopt werd... Zei een deftige dame uit de vergadering... Oeh, Rebecca... Wat heerlijk dat je bij ons gekomen was. <laughs> en Rebecca ook niet op de mondje gevaald. Want nee joh, wij, jullie zijn bij ons gekomen. Ja, precies. En ze had nog gelijk ook. Ja. En dat, dat is ja. ook de kerk vergeten. Ja. De kerk is ook zijn identiteit vergeten. Ja. Wij zijn geënt. We op... zijn geënt op de edelolijk. Ja. Goed, dat is er toen gebeurd. En nu lopen we in de laatste fase van Gods plan. Ja. In de laatste fase. Nou, hier daar is... heeft, de, heeft de gemeente... Zeg maar vanaf Paulus, uh, natuurlijk, een hele grote rol gespeeld. Ja. Uh, ook een verkeerde rol. De kerk heeft als zodanig natuurlijk ook, uh, uh, het, het, uh, ook het verkeerde beeld gegeven. Ja, heeft waardoor het. Uh, het verkeerde beeld van de knechtje, ja, knechtje ja, ja. Van, uh, van de meester. Want daar waren wij natuurlijk een beetje geworden ook. Ja, ja, ja. Maar waar we ruzie kregen met een andere knechtje. Wij kregen ruzie met het andere knechtje. Maar we kregen ook ruzie met de wereld, omdat we het verkeerde voorbeeld gaven. Wij. We hebben natuurlijk enorm veel dingen als kerk, als, als, als, als religie, is er natuurlijk heel veel fout gegaan in de eeuwen. Zeker. Enorme afdwalingen is ertoe gekomen. Ja. En ook, ze, verkeerde een verkeerde voorstelling van zaken. En een, ja, een enorme schuld vanwege de, de jodenvervolgingen. Ja. Ja. En vanwege het verachten van het joodse volk, het versmaden ja. van het joodse volk. Ja. En dat is een enorme schuld dus daarop. Ja. Maar God is doorgegaan. Ja. En, Vanaf 1890 ongeveer. Dan zie je dat er uh, begint. begint dat... Langzamerhand de Alia op gang te komen, ja. waar we in de eerste uitzending over gehad ja, hebben. Dus daar zijn we al ruim 100 jaar mee bezig. wel ja, goed. Ja. Ezra en Nehemia, ja. die waren ongeveer 500 voor Christus. En natuurlijk nog 500 jaar voordat de Jezus terugkwam. Ja, precies. Ja. En staat, ja. Staat er staat ergens geschreven: ik zal het te zijner tijd met haast doen geschiedenis. Ja. En we ja. zien dat we nu, het is langzamer doorgegaan. 1948, het herstel van de staat Israël. 1967, hè, de verovering van Jeruzalem en de Westbank. En dan nog de, de uit, de, het verdrijven uit Gaza, de joden. Ja. Het is allemaal in een razend grote stroomversnelling ja, gekomen. Zeker. Ook, ook de wereldgebeurtenissen komen in een stroomversnelling. Ja. Het wereldrijk komt steeds dichterbij. Ja. En, en dat gaat razendsnel. En, en ook de vijandschap tegen Israël neemt toe. Maar goed, die vijandschap was hij natuurlijk... Uh, in al die uh, tochten Eeuw. hebben we gezien, hè? de eerste twee ja. tochten zagen we de vijanden, die hebben we natuurlijk nu ook in die derde tocht. We <coughs> hebben gezien die vreselijke holocaust. Ja. Toen, is, toen Hitler de grote vijand was. Hitler, van. wist je dat eigenlijk de hele Tweede Wereldoorlog tegen de Joden bestemd was? De Duitse generatie hebben tegen Hitler, tegen de SS en Hitler gezegd, tegen de nazis, jongens, als wij nu niet zo fel tegen Israël te keer gaan. Uh, tegen de Joden, laten we dan nou gewoon oorlog voelen. Maar ze wilden. Ze hebben vanuit het oosten via Turkije... en zijn ze Israël binnen willen vallen. Ja, ja. En vanuit het westen... en vanuit zijn ze over uh, Noord-Afrika getrokken. En dat Omdat was op die manier Israël binnen te en, en de verbrandingsovens, die werden bijna gebouwd in Israël. Want de oom van Arafat, dat was een of andere mufti... Hussaini heette die... En die is bij Hitler op bezoek geweest. En die heeft Hitler advies gevraagd hoe hij de Joden kon afslachten als ze er waren. Echt waar? Ja. ja er zijn foto's van. van, van en wat is er toen gebeurd? Joden hadden, de, de Duitsers hadden het in Noord-Afrika bijna gewonnen. Ja. En toen was er één, een christen, en dat was de beroemde Dirk Prins. Die was daar een Engelse korporaal co of sergeant ja. of wat dan ook. Ja. En die was pas tot bekering gekomen. En die zag dat de Engelsen het gingen verliezen. En die heeft toen gebeden, heeft gevast daar. En gevraagd, krijgen we alsjeblieft een goede generaal? En toen kwam Eisenhower. Die, ja. en, en die heeft de slag bij Al-Alamijn, heb je wel eens van gehoord. Mm -hmm. De slag bij die gewonnen. En daardoor is de Duitsers de intocht in het land Israël, in Kanaan, verhinderd. En daardoor is verhinderd dat die alia die op gang gekomen is, de terugkeer... Dat hij de kop ingedrukt werd. Ja, precies. Ongelooflijk ja. wat er gebeurd is. Dus nou. dat, is, dat is eigenlijk uh, een hele optocht, allemaal richting Israël om te proberen. Is ze in de tang te krijgen zo? Ja, eigenlijk wat er straks gaat gebeuren. Ja. Wat, wat de volkeren zullen optrekken tegen Israël, dan gaat het echt gebeuren. Maar, maar nu die geest van de nazis, die heeft zich meester gemaakt van uh, de moslims. En van de Arabische landen. De antisemitische propaganda, die is. ...nog erger dan in de, in de Duitse tijd van de nazi's. Ja. Ja. Nou, en dan gaan we kijken, waar zitten dan de vrienden? Want we hadden natuurlijk drie tochten. Ja. Uit Egypte, ja. uit Babel en nu de tocht uit alle volken. Ja. De terugkeer. Tegenstand van Farao, en, en van de Arabieren en van vreemdelingen in Israël. Van Hitler en de moslims. Ja. Wat jij net zegt, alle volken ook. Ze hadden vrienden, de Kenieten, Raagaf, de Hoer, ja. en die, die vorsten... Wat zijn de vrienden? Aanvankelijk was Engeland dat. Ja. We zullen daar nog over hebben. En Engeland heeft Israël lelijk in de steek gelaten. Ja, maar Kom. Engeland was dus uh, zeg maar, in, aanvang, in, in de aanzet... Uh, Zeer pro-Israël. Ja. Ja. Ja. Maar daar komen we nog op, op een volgende uitzending. Nou, Amerika en, natuurlijk. En, en nu altijd... Amerika op dit moment. Ja. Ja. En de christen zionisten ja. Weet je, is zo ontzettend belangrijk. Er staat iets over in. Wat, wat, wat wij christenen zouden moeten doen voor Israël. Ja. Dat lees ik even in Deuteronomium. Daar ja. staat dit, Deuteronomium 23, vers 3. Een Ammoniet of een Moabiet. Wat zijn dat voor volken, de Ammonieten en de Moabieten? Dat zijn nakomelingen van Lot. Mm -hmm. Wie was Lot? Dat was de neef van Abraham. En die heeft dus toen Lot, toen hij in die grot zat incest gehad met uh, twee ja. van zijn dochters. Ja. En daar zijn de, de Ammonieten en de Moorbieten uitgekomen. Ja. En uh, dat was dus een familievolk van de Joden. Ja. Via Abraham. Een Ammoniet of een moabiet zal niet in de gemeente van de Heer komen. Waarom dan niet? Ja, precies. Zelfs hun tiende geslacht zal niet meer in de gemeente van de Heer komen. Mm -hmm. Erg. Ja. Omdat zij u bij uw uittocht uit Egypte... Op de weg niet met brood en water tegemoet gekomen zijn. Ze kwamen ze tegemoet met oorlog. Ja. Wie zijn nu de geestelijke verwanten van Israël, de kerk? Wat moeten wij doen? Met water. Met brood, met brood. en water, dus met bemoediging ja. en, en, en met hulp ja. tegemoet komen. Wat doen we? Alleen maar kritiek op met Israël. Kritiek. ja. De Wereldraad, de ja, Roomse kerk. Onze, oude... onze tijd zit erop. Maar dus nou, we, we zijn moeten... nog niet klaar. We, we zijn moet... nog niet klaar, maar we moeten dus. Uh, uh... Voortmaken. Ja, oké, okay, ik maak voort. <laughs> Want het is echt... Maar, maar, en daarom, wij horen daarbij. Ja. Wij zijn, we moeten zijn als de kenieten. Ja. Die is als steunen. En met brood en water tegemoet komen. Als vrienden. Als vrienden. Ja. En waar loopt dit op uit? De eerste keer kwam het op het woord van God. Ja. De Torah. Ja. De tweede keer kwam het levende woord van God. Jezus. Ja. En de derde keer is het de wederkomst. En het koninkrijk van God. Want de derde keer zal God wel tot zijn doel komen... Want dan zal het rijk van God wel op aarde aanbreken. En dan krijgen we eerst dat duizendjarige vrederijk. Krijgen we duizendjarige ja. En dan gaan we richting het einde. En dan gaan we richting het einde, net als deze uitzending. Net zoals deze uitzending. Ja Jan, uh, waar gaan we het volgende keer over hebben? Volgende keer gaan we even, ja, dat, uh, die drie tochten hebben we gehad. We gaan uh, nu kijken wat ik beloofd heb over uh, ik zal zegenen wie u zegen. Ja. Zeer veel voorbeelden van volken en mensen die gezegend werden door God omdat ze ook Israël zegen doen. Dat lijkt me een mooie afsluiting van deze aflevering. Hartelijk dank voor het kijken opnieuw naar Eindtijd en profetie en Israël. Ik zal zegenen wie u zegent, zegt God in zijn woord. En nou, dat is een mooie afsluiting voor vandaag. Graag tot een volgende keer.